2 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De vijf Floriade-gemeenten moeten ingrijpen... om een faillissement van het evenement te voorkomen. De gemeenten stellen zich gezamenlijk garant... voor het dreigende miljoenenverlies van de Floriade... zodat ook na 1 januari de rekeningen kunnen worden betaald. Venlo draait als grootste van de vijf gemeenten op... voor bijna de helft van het bedrag. Begin deze maand werd duidelijk dat de Floriade afstevend... op een verlies van bijna 9 miljoen euro omdat hoofdfinancier Rabobank per 1 januari zijn geld terug wil... dreigde een bankroet. De Floriade liep van april tot en met oktober. Bezoekers gaven veel minder uit dan was verwacht. De Britse premier Cameron is vlak voor de feestdagen in Afghanistan... om de Britse troepen een hart onder de riem te steken. Hij zei dat ze een hoge prijs hebben betaald... maar dat hun inspanningen een succes waren. Hij vertrouwt erop dat de Afghaanse autoriteiten kunnen voorkomen... dat het land opnieuw een broeinest van terroristen wordt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 Die heffing is bedoeld als tegemoetkoming aan de rechthebbenden... die inkomsten mislopen door het downloaden van films, muziek, games en andere software. Volgens D66 lost een downloadverbod niets op... en moet vooral het legale aanbod op internet worden vergroot. Het weer in grote delen van het land neerslag. In het noorden en noordoosten is dat natte sneeuw. Minima tussen 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden... Overdag regenachtig, er staat een stevige oostenwind... en het wordt 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, een hele, hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster van deze lange nacht, 21 december. Als de aarde op deze datum vergaat, zoals de Mayas eeuwen geleden hebben voorspeld... Dan is het ook nog deze nacht. Nou ja, dan uh, hoort u hier het als eerste. En anders ben ik tot zes uur bij je om je als van als, uh, vanouds antwoorden te zoeken... op leuke, mooie, gekke en wonderlijke vragen. De kwesties die in jouw hoofd zitten... en waar je dan nu toch eindelijk eens antwoord op wil hebben. Dit is het programma voor en door de luisteraar. Want jij stelt de vragen en de antwoorden die komen dan weer van anderen. Bellen dat kan via ons gratis telefoonnummer 0800-1121... 0800-1121. En dan krijg je mijn steun en toeverlaat deze nacht Martijn aan de lijn. Mailen, dat kan ook, via nachtzuster.omroepmax.nl. En uh, we hebben ook een actieve chatgemeenschap die met ons meedenkt. De chat die vind je op omroepmax.nl. En dan klikken op de link chat. Maar volgens mij is het een goed medicijn. Ik ben, uh, ben verkouden, dus ik heet niet Ron verkouwen, maar het is Ron vergouwen. Geef niet, Mieke. Um, goed medicijn is in ieder geval als je nu gaat bellen met 0800 1121. Ze legt haar koele handen op mijn woord En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, iets aan de bij, Nacht zusten, wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht, al ik de morgen. Nacht aan Wat moet ik zonder jou beginnen? Zuster, ik brand van binnen. Nachtzister, doe Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster, val ik de morgen? Nachtzister, doe iets aan het Ik jou beginnen, Nacht, Ik brand van binnen, Nachtzuster, Ik doe iets aan de pijn Nachtzuster, nachtzister ben ik zonder je zorgen? Nachtzuster, Haal ik de morgen, nachtzister Doe iets aan de pijn oh Nachtzuster, oh. nachtzister Auw oh. Nachtzister oh. Nacht, ja, met de heren van Doe maar: dan weten we dat de uitzending echt begonnen is. Nachtzuster was dat. Um, ja, ik zei het al, uh, uh, het is een goed medicijn voor mij en zowel ook voor Astrid... Uh, als je gaat bellen met 0800 1121 met mooie vragen... waar dan anderen weer uh, antwoorden op kunnen geven. Want ik ben zelf een beetje verkouden en Astrid die is helemaal haar stem kwijt. Uh, maar wat dan altijd wel een beetje opvrolijk, dat zijn uh, kerstkaartjes... Dus ik zou zeggen, uh, pak even pen en papier en stuur er even een kerstkaartje. Dat vindt ze leuk, heeft ze ook gevraagd. Uh, dan moet je even sturen naar pak even pen en papier. Even wachten. Duurt even natuurlijk, even dat pen en papier. Dat ligt nooit op een plek waar dat dichtbij is. Ja, gevonden. Dat is Omroep Max, ter attentie van Nachtzuster. Of gewoon ter attentie van Astrid, misschien wel beter. Postbus 518 Postcode 1200AM in Hilversum. Dus postbus 518, postcode 1200AM in Hilversum. Maar genoeg gepraat. We gaan uh, uh, beginnen met het programma. En uh, de eerste is volgens mij Anne. Anne, welkom. Ja, goeienacht. <laughs> goeienacht. Ik heb een vraag. Uh, ik zit er ieder jaar mee eigenlijk... Maar ik kom er nu pas aan toe om jullie te bellen. O oh jee. Uh, wij zitten met de christelijke jaartelling. Ja. Maar we vieren op uh, 25, 26 december de, de geboorte van Jezus. Maar op 1 januari gaat de jaartelling pas in, dus... Dus het zou het logisch zijn... Ja! Als Christus op ofwel 31 of 1 januari... 31 december of 1 januari geboren zou zijn. Dat, ja. ja. Nou ja, het duurde misschien even voordat het was doorgedrongen bij iedereen. Maar uh, ja, goede vraag. Ja, ik vraag het me echt af. Want uh, ik vraag. Ja. Ik nou vind ja, het toch verwonderlijk? Ja, nee, ik neem aan dat die kalender al langer bestond. Maar uh, ja, het, het klinkt logisch inderdaad. Van waarom ik als je de jaartilling aanpast. Ik heb flauw idee. Ik heb echt een flauw idee. <laughs> ja, daar zit je al jaren mee in je maag met deze vraag. Iedere uur, ieder jaar heb ik dat weer. En nou denk ik, ga spellen. Ja. Ja, waarom wel de jaartelling aanpassen en niet de hele kalender? Ja, ik vind die eigenlijk in de geschiedenisboekjes thuis hoort. Ja. Dus het is een beetje een uh, nacht waar, waar het allemaal om kalenders uh, uh, draait. Want uh, die Maya-kalender, nou, daar heb je ook wel van gehoord waarschijnlijk. Ja, vooral op Radio 1. Ja, <laughs> ja zelfs het NOS-journaal. Ze openen er nog net niet mee. Ja. Inderdaad, ja. Wat uh, geloof jij erin? Gaan we er aan vandaag? Nee hoor, we gaan er helemaal niet aan vandaag. Hmm. Oké. Okay. Het gaat allemaal goed komen. Oké. Okay. Nou, maar ik. Uh, Laten we het even bij jouw vraag houden, inderdaad. Waarom. Uh, is. Uh, waarom hebben ze niet. Uh, de eerste dag van het jaar gepakt bij de geboorte van Christus? Als ze toch de ja. jaartelling veranderd hebben? Ja. Ja. Anne, we gaan de vraag erbij zetten. Hartstikke leuk. Oké, okay. blijf luisteren voor het antwoord en hopelijk. Hopelijk komt het antwoord uh, vannacht. Ja hoor, dankjewel. Oké, okay. dag Anne. Dag. dag. 0800 1121. Waarom hebben ze die hele kalender nou niet omgegooid uh, uh, bij het christendom? Waarom uh, is uh, 1 januari niet gewoon de geboortedag van, uh, van Jezus Christus? Um, we gaan naar uh, Harry. Harry, goedenacht. Goedemorgen. Of goedemorgen? Ja, uh, ik had uh, twee vraagjes. Wanneer is de adventtijd ingesteld en met welke bedoeling en uh, waarom zijn het vier weken? Advent, dat is zo'n katholieke traditie is dat, hè? Ja. Waar, waarom is die ingesteld? Ja, wanneer? En, en door wie? Is het, is het iets waar... Uh, ben je katholiek? Ja. En is het iets waar je je aan houdt? Nou, ik vind het wel een, een, een mooie tijd dan, dan uh, ter voorbereiding op kerstmis. Heb je dan ook zo'n zo adventskalender? Nee, maar ik ben wel vroeger uh, heb ik elf jaar gezongen in een kerkkoor. En uh, dan uh, begonnen wij, dus begin september begonnen we al te repeteren voor de nachtmis. En dan lees je toch op een heel ander ander gevoel naar kerstmis toe. Ja. Dus je leeft er. Met, ik vind, voor mij was het dan een heel fijn gevoel. Die tijd tot kerstmis. Ja, het is echt aftellen, hè? Ja. En dan was het kerst? En was het dan wat je hoopte? Ja. Ja. Ja, vind je kerst een leuke tijd? Ja, ik vind van wel. Maar uh, het is nog altijd zo. Uh, Altijdgene wat je weggeeft, krijg je ook terug. Zowel het goede als het slechte. En ik vind dat een hele mooie tijd. En dat probeerde ik dan ook uit te stralen naar andere mensen toe. Hoe doe je dat? Ja, uh, nog, eens, nog een beetje extra aandacht. Nog een beetje extra aandacht. Dan gewoon het jaar door. Ja. En, uh, en dan het, het samen zijn. Dan, dan zijn je, ben je als familie, zoals dat bij ons. Als familie zijn, Daar waren we allemaal bij elkaar. En dat, dat, dat, tot jaar kan dat ook wel eens. Maar, uh, maar met kerstmis vind ik, vond ik het heel speciaal. Ja, dan let je er wat extra op. Ja. Ja. Maar goed, ja, aftellen dus, daar zijn we nu mee bezig. Hè, tot kerst, de Adventskalender. Ik had er vroeger, als kind, zo'n zo uh, kalender. Dan mocht je elke, elke dag één deurtje openen. En er zat dan wat achter. Ja. Zo'n ja. uh, zo zo adventskalender voor kinderen had ja. ik dan. Ja, en, dat, is, uh, dat, dat was ook heel mooi. Hè? Dat, uh, en, en, en als je dan zag de, de, de ogen van de kinderen... of het stralende gezichtje van de kinderen... Als ze, als ze, en die spanning, als ze dat, dat vakje openmaakten... Nou, dat, dat, dat, uh, dat was, van, vond ik fantastisch. Ik kan me alleen niet meer herinneren wat er dan achter die deurtjes zat. Kleinigheidjes. kleinigheidjes. Gewoon leuke kleinigheidjes. Een spreuk of... Uh... Ja, ook... Ja, of, of, of, of, of een snoepje. Of, of, ja. Oh ja, nee, ik, heb, ik heb niet zo'n kastje gehad waar wat in zat. Ik heb, ik heb gewoon zo'n papieren kalender gehad. Dus, uh, oh, ja. ja, nou, daar zongen daar meestal wensen op in. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, maar ja. goed, inderdaad, ja, waar komt uh, de advent vandaan en uh, wanneer is die ingevoerd? Dat is jouw vraag, hè? Ja, en waarom vier weken? En waarom vier weken? Ja, waarom niet zes? Ja, ja. nee, ik, jullie waren vlug, euh, zo straks dat vlucht vlug, met het adres. Ik heb postbus. Oh ja, ik zal even het adres nog even noemen. Ja, het is uh, dus voor, uh, voor een kerstkaartje. Ja, je, je, je, waarschijnlijk dit is dit dus ook de tijd voor kerstkaart. Hè? Waarschijnlijk ja. heeft bijna iedereen is al de, de bus uitgedaan. Maar goed... Maar ik, uh, doe ze, je... ik doe ze 6 december, direct naar Sinterklaasweg. Oh, daar ben je er op tijd bij. Ja, heel goed. Anders, nee, maar ik vind... Uh, Sinterklaas is al in zo'n hoek geduurd. En uh, dan, uh, dan, ik vind, dan moet eerst de kerstkaartjes uh, klaar zijn geweest... en dan gaan de kerstkaarten de deur. Ja, nee, zo ben ik ook hoor. En die kerstboom die komt er ook niet in voordat de Sint is uitgezwaaid. Ja. Maar uh, nee, inderdaad. Um, kerstkaartjes kunnen nu de deur uit. En Astrid, uh, ja, het is ook wel leuk om haar even een kerstkaartje ja. te sturen. Dus ik heb even het adres opgeschreven. Dus, postbus 518-518. Uh, ja. Postcode... 1200 AM, en dat is Anton Marinus, om het ja. even katholiek te houden. Hilversum. <tacht> Waar? Hilversum. Hilversum. Ja. Ik heb me... Heb je opgeschreven? Ja, ik heb het allemaal. Wat, wat, voor Lacht, wat bedankt en ik ben benieuwd naar de antwoorden. Wat voor kaartje ga je sturen? Ja. En voor jullie allemaal wens ik een heel fijn kerstfeest en een... Een goede roets dus in het nieuwe jaar. Harry, wat voor kaartje ga je sturen? Uh, een, een kaart, ik, op alle kerstkaarten schrijf ik altijd een persoonlijke oh, ja, okay. En dat zal ik dan nu ook voor Astrid doen. Oké, okay. nou heel goed. Ja. Harry, dankjewel voor je vraag. Ja, Nog een en, fijne nacht. Dankjewel. Tot ziens. Oké, okay. 0800-1121. Ja. Dat is het, uh, het nummer wat je kan gaan bellen voor uh, antwoord op uh, de vraag wanneer is de advent uh, begonnen? En dan wanneer is die ooit ingevoerd in het, uh, in het uh, katholieke geloof? En wanneer? Uh, en uh, uh, ja, waarom vieren we het eigenlijk? En waar, wanneer is... Uh, um Waarom zijn we eigenlijk de jaartelling niet begonnen toen uh, Christus... Uh, nee, de jaartelling... Ik, zeggen, ik zit helemaal in de war nu. De jaartelling zijn we wel begonnen toen Christus is begonnen... maar niet de kalender. Dus waarom is Christus niet op 1 januari geboren, zouden we nu zeggen. Ja, goede vraag. 0800-1121. Ferdinand. Ja, hallo. Een goede nacht. Een hey, goede nacht. Ik gaat het een beetje verkouden? Hè? Kun je het horen? Nou, ik, ik heb maar één keer je neus gesnoten, dus dat valt wel mee, geloof ik. <laughs> ja, ik pro ja, je moet het even netjes nee, houden op de radio. Nee, ik zit vlak tegenover je. Ja, nou, ik heb in ieder geval mijn stem nog. En uh, Astrid is haar stem ja, helemaal kwijt. Ja, die stem is mooi. Je hebt een mooie radiostem. Oké, okay, nou, dankjewel. Wat kan ik voor ja, je okay, doen, Ferdinand? Maar we gaan niet slijmen. We gaan even... Er zijn twee dingen. Ik wil even over die terug nog iets zeggen als het mag. Oh jee. Zijn we, niet we er niet klaar mee? Ja, dat heeft dan met de ondergang van de wereld te maken, oké? Okay? Oké. Okay, kom maar op. Nou. Is die beeldrug, misschien kan iemand daar ook iets over zeggen. Daar, dat is natuurlijk een drama. Niet dat zo'n zo prachtig dier aanspoelt, maar wat er allemaal op volgt. Maar het vreemde is dat, er is nu bijvoorbeeld weer een beeldrug gesignuleerd. Ik geloof zelfs met een jong en er is een potvis aangespoeld. Er zijn boeringen, proefboringen die worden verricht. En die hebben een resonantie. En die resonantie komt een beetje overeen met de spraak van walvissen. Oh. Zo gauw je ergens een proefboring houdt... komen er altijd buldrug of padvissen of wat voor of grote walvissen ook opduiken. Nou, ze hebben dit dier nu onderzocht op ziekte. Daar heb je ook nog niks op gehoord. Omdat het beest zo gezond is als ik weet niet wat. Ik spreek nu over Johanna. Mm. Volg je het nog? Jij, ik zit de te luisteren. Ja, oké. Okay. Ja, en wat... Uh, ja, dat is even een storing om mijn lijn. Eén moment, ja, oké. Okay. Dus <laughs> misschien weet iemand iets daarover te zeggen. Ik denk dat die dieren stranden... omdat ze door de resonantie van de proefboringen... de verkeerde kant worden opgelokt. Je denkt die trillingen, die geluidstrillingen? Ja, het zijn trillingen. En die trillingen hebben een resonantie in de zee... En met resonantie communiceren walvissen ook, hè? Ja. Als ze, ze maken enorme geluiden en die resoneren over de zee. Dus dan... In, in, en trouwens, dat dit zo waanzinnig lang heeft moeten duren. In Canada gebeurt het heel vaak. En dan spuiten ze met een hoge drukspuit water onder de potvis of walvis. Ja. En dan slepen ze die, dan is er een, een beetje water... Als er een hoogwater komt, kan iets om de zee weer in. Als het niet lukt, dan kunnen ze hem makkelijk trekken. Want dat, dat laagje water. dat is een soort spiegel. Een sleep. een. een, een, een moet je zeggen, een grijbaan. waardoor die heel makkelijk te vervoeren is. Maar goed, wij hebben het op onze manier gedaan. Welk ik nieuwsgierig ben, of andere ja. mensen iets weten over die proefboringen. Nou, in ieder geval dus, of, of, of het kan dat, dat wij mensen een geluid maken. wat een beetje overeenkomt met de geluidstrillingen die zo'n bultrug. Ik dat dat het over de hele wereld. waar proefboringen gehouden worden, ook in het Noord-Zuidpool Noord of waar het ook is. dat daar. Uh, uh, walvissen op afkomen. Ja. Omdat het een geluid, ze zijn nieuwsgierig. Het heeft een soort geluid zoals zij ook met elkaar communiceren, het draagt mijlen en mijlen ver. Door de zee, over de zee heen. Hm. Nou, nou ik, ik ben benieuwd. En je had ook nog een andere vraag, over het einde van de wereld. wereld was, als het mag. Ja, nou, vooruit. Ik, ik, ben, ik ben coulant. Je mag, je mag nog een vraag stellen. Kom maar op. Oké. Okay. Ik vraag me af. Je hoort heel veel dingen hierover. Maar over de metrea hoor ik niets. Wat is de metrea? Nou, de metrea, ja, zie je, daar heb je het al... De Maitreya is een, een soort... De, als je Boeddha en Jezus Christus en Krishna bij elkaar optelt... dan krijg je een Maitreya. Er is nu een nieuwe zonnewende, Dat betekent dat er ander magnetisme is. En dat er een soort nieuw... Dat is dan het einde van de wereld. Ja, iedereen neemt het letterlijk op. Het is het einde van het denken van de wereld. Er komt een nieuw denken. En die Maitreya staat voor geestelijk denken, voor vernieuwing. 100 mensen met een positieve inslag bij elkaar... kunnen een matrea vormen. Ja, ja. En als iemand nog wat kan zeggen over die matrea... Oké. Okay. Nou, dan zijn we weer een stukje verder. Nou, ik, je hebt uh, twee uh, vragen opgebor, op, ja. uh, opgeworpen. Vooral die bultrug, uh, die, die, die resonantie van die, van die proefboringen... dat, dat uh, vind ik wel interessant. interessant. Ja, zeker. Ja, ja oké. Okay. Het is nu over en het komt dat de Matrea zich op je hebt geconcentreerd. Let Kijk, op. Is het toch nog ergens nuttig voor? Daarom. Oké, okay. Ferdinand, dankjewel. Ik wens jou een rustige nacht. Oké, okay. ik jou ook. Alright. Dag Ferdinand. Bye bye. Yeah. Van de mooiste bondplaten ooit, nu al, vind ik, van Adele Skyfall. We gaan even kijken of deze dag uh, de sky op ons uh, neervalt. Dag Rob. Goedenavond. Goeiedag. Heb je Skyfall al gezien in de bioscoop toevallig? Nee, nog niet. Maar gelukkig leven we nog. <laughs> gelukkig leven we nog. Dus we kunnen nog naar die, die film toe. Ik, uh, ja, ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar ik vond het een hele mooie film. Dus uh, als je kunt zou ik zeker gaan. Rob, wat kan ik voor je doen? Nou, ik wil ook geen reclame maken, maar we komen net terug van een optreden. En mijn vraag gaat omtrent op optreden. Wij hebben met de Red Dice Jazzband op film gespeeld in een circustent in Dordrecht. Bij Circus Reaal. Zo. En mijn vraag is, waarom is een circustent rond en niet vierkant? Waarom is een circustent rond? Dat is het. Nou, dat ja. nou, is een hele simpele vraag volgens mij. Nou, vertel. Zet je radio even uit, Rob, want uh, me. Hij is uit. of je staat in een circus tent of het is een, een hele grote nou, badkamer. Een een huis in de auto, ja, precies. Ik dacht dat te horen. Ja, waar, hoe, was het, hoe was het optreden? Ja, dat was leuk. Wij doen dit jaarlijks. Maar gewoon één avond of af en toe twee. En dat we, nou, ik, ik weet niet precies hoe het ontstaan is, maar het is ieder jaar gezellig. Dan blijf je terugkomen. En uh, wat is het voor optreden? V uh, vertel er eens wat over. Nou, wij, nou ik stond uh, samen met mijn, uh, mijn vaten in een jazzband. Om, uh, voornamelijk oude stijl jazz, dus uh, van de Owanda The Saints, St. James Infirmary, ah, ja. tot aan wat modernere muziek, uh, zoals uh, ja, Wouter Hamel en uh, ja, de, ja, de, de modernere hoekjes, zeg maar. Oké. Okay. Uh, ja, noem het maar op. Hoe was de sfeer uh, bij het optreden? Was het, uh, ging de, ging het, de, de tent uh, eraf, zeg maar? Nou, de tent die ging er wel af, inderdaad. <laughs> Kijk, in het begin heb je nog heel veel publiek vanuit het circus. En daarna uh, zijn de artiesten die een hele avond in de circus gewerkt hebben, hebben hun een vrije avond. En dat is uh, ja altijd leuk. Ja. Je krijgt altijd ook een gasten, muzikanten uh, pakken gasten trombone, pak iemand een saxofoon. En dat gaat helemaal los. Ja. Maar goed, eh, terug naar je vraag. Je stond dus in een circus tent en je dacht... waarom is dit ding niet vierkant, bijvoorbeeld? Ja. ja. En ze zijn altijd rond. Nou ja, vol ja, volgens mij heeft het met paarden te maken. Maar ik kan me verrissen. 0801121. Als je denkt te weten waarom een circus tent altijd... Ja, is het altijd? Ja, volgens mij wel. Altijd rond is. Nou, ik ken er geen die vierkant is. Ja tenminste, ja, tenminste als het bij een bijbehorende piste hoort... dan is het rond, hè? De, de, de, de piste is eigenlijk altijd rond. Oh, maar de business, ja, zou je eventueel ook gewoon rond kunnen bouwen. Maar dat in ieder geval hetgeen eromheen rond is. Want veel tenten, dus als je kijkt naar de er zijn wel uh, of vierkant, of in ieder geval een bepaalde constructie gebouwd. Dat uh, makkelijk op- en afdringbaar zijn. Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, ook als, als er nu iemand zit te luisteren die denkt: hé, hey, een circus-tent is niet altijd rond. Ik heb, uh, ik heb een vierkant-circus, mag hij ook even bellen. 0800 1121. En anders inderdaad, even verklaren waarom is de circus tent rond. Oké, okay. Rob, uh, goeie vraag. Dankjewel. Nee, Moet je nog ver? Nou, ik ben over 500 meter thuis. Oké, okay. nou, dan uh, wens ik je fijne nacht nog. Blijf even luisteren naar het antwoord. Zeker, ik blijf luisteren. Oké, okay. dag Rob. Hé, hey, houdoe. Houdoe. Dan gaan we naar Ed. Goeienacht. Dag Ed. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag over wijn. Ik ja. heb vorige een radioprogramma gehoord of iets op televisie gezien. Te dat gaat erover hoe dat je een wijnglas moet vasthouden. Namelijk bij het steeltje, zoals het heet. Ja. Alleen de koningin die mag met de hand het wijnglas omvatten. Oh, is de koningin een uitzondering, ja? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dan vraag ik mijn vraag alleen... waarom is dat? Wat is die achtergrond daarvan? En hebben ze dat niet uitgelegd? Ik hand met de volle hand het, het, het, het glas vasthouden. Hebben ze dat niet uitgelegd bij dat programma? Nee. Okay. Nee, dat kwam, kwam niet naar boven. Dat wisten ze, denk dus ik, zelf ook niet waarom. En daarom vraag ik dat die vraag. Oh ja. Was dat bij dat programma van Ilja Gort toevallig? Nou, ik dacht, maar ik weet niet zeker. dat Het was bij Hoe Heurt het? Oh ja. Maar dat is vanavond geweest, dus ik kan ook. Weet niet, ik, ik, er staat iets op. Het was de radio van de week. Bij, Tussen de middags, heb je een NGV-programma of de EO. Uh, dit is de dag. Ja. Yeah. En wat daarbij was. Ik heb, ik heb het niet gehoord. Oké, okay, nou ja. Hoe hoort het? Uh, hurt is, dat is met uh, Jord Kelder. Mm Hoe -hmm. hoort het? Uh... Dat was het niet, dat was vanavond. Hè? Dat vanavond ja. Natuurlijk. Nee, dat kan dan. Het is, het is, al, het is al dinsdag geweest. Nou ja, goed. Het doet er wij, ook verder niet toe. Nee, het gaat niet. erom, dat de koningin heeft blijkbaar een uitzonderingspositie als het, als het gaat om wijnglazen vasthouden. Ja. Wij mogen dus volgens de etiketten. Dat mag ik goed zeggen. Volgens etiketten moeten dus de normale mensen houden, zoals bij het steeltje. Alleen de koningin als uitzondering mag het wijnglas vasthouden bij de kelk. Hoe doe je het zelf? Gewoon netjes bij het steeltje of uh, hoe later de avond, hoe hoger je het wijnglas vastpakt? Ik probeer bij het steeltje vast te houden, ja. Heel goed. Ja. Nou, ik had er nooit van gehoord, Ed, maar ik vind het een, ik vind het een prima graag. Ik wist vraag. het ook niet. Ook niet, maar ik vond het wel leuk om te vragen jullie, denk ik. Ja, nou ja, misschien wel uh, iemand dat, uh, dat boek, uh, Hoe heurt Het Eigenlijk... Dat is zo'n boek, hè? Wat, uh, ja, maar of het in staat van die koningin, daar vraag ik me af. Want, ja, dat denk ik... Het zal wel iets wat stond van het vroeger, denk ik. Ja, nou ja, misschien dat het in dat boek staat. En als iemand het weet of in de kast heeft staan, uh, uh, bel even 0800-1121. Ed, goede vraag. En uh, we Goeiedag. gaan op zoek naar het antwoord. En bedankt, Oké. Okay. Goeiedag, hoor. Dag. Richard... Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Richard. Ja, ik heb ook weer een uh, vraag over de kerstgebeuren. Uh, kerst, uh, ja. Over de drie wijzen uit het oosten. Ja. Daar hadden we het laatst over en ik, ik, uh, ik weet altijd twee, maar... Je moet even, de, even je radio uh, wat zachter zetten, want ik hoor jezelf nu nu... Uh, ben je er nog? Mijn radio staat uit. Oké, okay, nou, ik hoorde je net uh, even dubbel. Maar over de drie wijzen altijd twee en, en, en die verschilde altijd. Dus ik wist er altijd eentje niet, maar toen hadden we het erover. Uh, uh, je had het erover met Astrid vorige week? Of? Nee, nee. Niet met Astrid, nee. Maar wat is je vraag? Wie de, wie, wat de namen zijn van de drie wijzen? Nee, dat weet ik wel. Inmiddels. Maar uh, ik had een gesprekspartner erbij die was stellig erover dat er een vierde wijze bij zat. Ah. En die heeft uh, het officiële verhaal in het Nieuwe Testament niet gehaald. Die is daar... Uitgehaald, zo'n apogieve vierde wijze. Oh, het waren misschien wel vier wijzen. Ja. En nu is je vraag: waar is die vierde ja, gebleven? Ik weet, niet, ik weet er uh, wat tennis wat, wat, over te vertellen of het, of het echt zo is. Of het echt zo is, zijn er ooit vier wijzen geweest? Ja. Dat nou, is er eentje uit het verhaal gehaald. Ja, misschien is die wel wegbezuinigd. Ja, dat, uh, in deze tijd zou dat kunnen. Ja, die ene had goud, die andere had mirre, die andere had, uh, wie had wat had hij nog meer, die andere. Goud, Mirren en Wier ook, ja. Ja. En, en ik weet eigenlijk niet wat Mirren is, dus dat is ook nog wel een vraagje. Eh, nou, daar komen we nu gelijk op. Ja, wat is Mirren? Ja, nou, ook weer een goede vraag. Nou, ja, weet jij het? Eh, ja, nou, ik zou, ik zou het eigenlijk als, als goed katholiek jongetje moeten weten, maar ik, eh, nee, ik, ik zit nu even heel erg eh, vragend voor me ja, uit te okay. kijken. Nee, geen Dan idee. Nee, heel goed. Wat is Meren en uh, waar is die vierde wijze gebleven? Waar heb je het van gehoord? Wat, wat was de achtergrond van, de, van dat gesprek? Waar, waar kwam die... Uh... Ja, dat was een, was een stellige mening van, van een gesprekspartner die toch echt wel uh, een beetje ingewijd is in, in de theologie. Oké. Okay. Nou ja, er, er zijn vooral... Uh, er zijn wel meer uh, verhalen natuurlijk die uh, de ronde doen... maar dit is dan blijkbaar ook weer zo'n verhaal, ja. Ik vind het wel interessant. Ja, als iemand dat wat... Uh, misschien slaat het nergens of dan horen we het niet, maar... Uh... Ja. Niet, nou, meer is. Er is vast iemand die het weet, dus 0800-1121, dat is een gratis nummer... Uh, waarop we hopelijk gaan horen uh, of er een vierde wijze was uit het oosten... en uh, wat zijn naam was, wat hij deed en uh, wat hij heeft meegenomen. Want uh, hij zal dan hopelijk ook wel wat mee hebben genomen voor Christus. Ik ben benieuwd. Uh. Ja, oké. Okay. Richard, dankjewel. Oké, okay, en een gokje voor uh, Astrid. Oké. Okay. Tot kijk. Dag. Marcello, Ja, uh, ik heb een uh, interessante vraag. Alleen mijn telefoon kraakt een beetje. Ik hoop dat het, het nu minder doet, ja. Het gaat wel. Ja, ik, uh, ik hou ontzettend veel van... Ik heb nou, net wist ik altijd nog precies hoe ik het wilde vertellen... en nu ben ik aan de beurt en dan denk ik, jee. Wat maar, was mijn vraag ook alweer? Moet je er even over nadenken of moeten we even een pauze inlassen? Uh, nou, als u muziek gaat draaien... kan ik nog even, even nadenken over wat ik precies wilde zeggen. Of gaat u eerst nog een ander uh, dan... Uh... Nee, de, denk even na. Want, hey, do, haal even nou, diepe maar... adem. Ja. En denk even na, ik belde naar nachtzuster ja. met de volgende vraag. Nou, in de volgende vraag. Ik heb een hobby. Ik ga van ontzettend veel talen leren. Ja. En ik heb gemerkt, dat als ik een, een taal spreek... Ik ben al heel lang met Frans bezig geweest... dat ik dan, als ik dan uh, mensen Frans wil praten... en ik heb uh, alle boeken in Frans gelezen om een VWO-certificaat te halen... dat het erg leuk is dat je dan met mensen kan communiceren... Daar ben ik ook bezig geweest met andere talen te leren. Maar nu heb ik iets ontdekt. Uh, ik wilde een, een, een taal leren die niet iedereen spreekt, zeg maar, hier. en Tenminste, als Nederlander dan niet. En dan uh, zei iemand tegen mij, een kind dat naar school gaat... Uh, die gaat eerst van de moeder gewoon allemaal woorden leren van... Uh, hier komen, dat mag niet afgelopen. En dan gaat hij mevrouw in het Turks of in het Arabisch of het Chinees praten of uh, Grieks, zeg maar. En dat kind neemt dan gewoon de taal over. En dan kan het kind het al wel spreken, maar die kan nog niet schrijven. Gaat het kind naar school, dan krijgt het kind gewoon leert het letters schrijven en dan gaat het leren schrijven, zeg maar. Ja. Maar als als en toen zei iemand iets opmerkelijks tegen mij. Kijk, als, als, als je nou vier jaar bent, of, of tegenwoordig gaan de kinderen met vier aan de school. Maar vroeger ging je met zes jaar naar school. En dan leerde je pas schrijven. Maar daarvoor sprak je wel gewoon Nederlands. En zei je, mama, mag ik dit, mama, mag ik dat? Omdat je die taal had gehoord. Dus dat maakt helemaal niet uit of je nou vier jaar bent of je met tachtig, zeg maar, en je wilt de taal leren. Dus als iemand tegen jou in een bepaalde taal iets zegt. en je weet wat dat betekent, dan kun je het dus ook spreken. Nou, daar ben ik dus mee begonnen. En uh, ik ben dus nou een beetje Arabisch gaan leren, dus ik kon dan gewoon uh, dat overnemen. Dus iemand zei, uh, wat het betekent dit, wat betekent dat? Maar nou ben ik er zo nieuwsgierig naar of ik die taal dan zou kunnen leren, als ik, uh, zonder dat ik het kan schrijven, maar dat ik wel kan spreken. En dat ik dan gewoon uh, het, het kan spreken, zeg maar, zonder dat ik het eigenlijk kan schrijven. Dus of, je, of, je, of, je, of, of het mo mogelijk is dat je heel goed een taal kunt, uh, kunt tot jezelf kunt nemen... kunt leren, zo uh, wel spreken, maar niet schrijven. Dus dat je dus, uh, ja. ja, uiteindelijk zou het mooiste zijn dat je natuurlijk ook kan schrijven, maar dat is in het Arabisch natuurlijk een beetje moeilijk. Maar als ik nou gewoon uh, mijn verstaanbaar kan maken en ik kon gewoon uh, praten over allerlei dingen... ...en uh, je, weet, je weet wat dat betekent in de Europese letters die dan erachter staan, want Arabisch heeft uh, allemaal andere tekens natuurlijk... ...maar hetzelfde geldt misschien voor Chinees of Japans, daar ben ik dus echt nieuwsgierig naar... Of je zomaar een hele moeilijke taal... Want ik heb een talenboek thuis. waar alle talen van de wereld. Dan is dat ook die, die talen. Maar bijvoorbeeld, kan ik dan ook bijvoorbeeld... een uh, uh, uh, uh, leren op die manier en zo. Daar ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Ja. Dus, dus, dus dat, dat okay. is, is, daar een, is daar dan een methode voor. Dat je ja. dan aan iemand die dat goed spreekt... dat is, daar komt me dat vraag dan op neer. Dat je dan als diegene zegt... nou, als je zegt ik moet naar de wc... of ik ga nu eten of ik heb nu geen tijd ja. meer... dat je dat zo kan zeggen... Oké, okay, Marcelo, je vraag is duidelijk. En dat, dat verbindt mensen ook talen, denk ik. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Het is een soort hobby van mij. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, we goed. gaan de vraag dat aan onze luisteraar het stellen. Talen, niet vier talen tegelijk leren, maar uh, dat heb ik allemaal ontdekt... dat ik niet verschillende talen door elkaar moet gaan halen... want dan krijg je natuurlijk uh, een beetje een punthoof Ja. ja. Oké, okay, je vraag is duidelijk, maar we schrijven hem erbij, Marcelo. Dank je wel. Ja, bedankt. Oké, okay, blijf luisteren voor het antwoord. Dat, ja. uh, dat kan ja. uh, gewoon in het Nederlands. <laughs> ja, ja. ja. Oké, okay, fijne nacht. Ja. 0800-1121, spreken en schrijven. Ja, kun je het uh, uit elkaar houden als je een, een taal leert. 0800-1121. Adrie? Ja, wel, we zijn nog niet vergaan, hè? <laughs> de, de, volgens mij zijn we er nog. Ik... Ja, dus prijzen dat niet voordat het avond is. Kijk, ik heb een paar antwoorden. Die vier wijzen, dat weet ik. Dat ben ik. <laughs> maar waren dit niet Casper, Melchior en uh, Harry Mens? Ja, Harry Mens die, uh, die nam een heel flatgebouw mee, geloof ik. Oké, oké. Okay, ja. okay. Nee, precies. <laughs> ja. Wat kan nou, ik voor goed. je doen? Ik, ik hoorde iets van het Miren. Maar ik, dat, dat Miren, was, uh, was dat geen wierook Of was het wierook en meren? Nee, het was wierook en meren. De ene nam okay, okay, meren mee, en mee en de okay. andere nam wierook mee. Oké, okay, nou we, we weten het alle twee, maar we kunnen er niet op komen. Precies. Nou, dus als iemand ja. het wel weet, 0800-1121. Ja, ik dacht. Nou, ten eerste die, die walvissen. Ja. Er zwomt er vandaag eentje bij Kartwijk vrolijk rond. Dat zijn jonge walvissen. Wat dat betreft kun je het beste naar City alleen in het hart zitten. Het dichtst erbij. Als, als die zeehonden dus eigenlijk. Uh, die ze optakt, dat zijn allemaal jong, jonkies die zijn weggeraakt bij die moeders. Ja? En die zei onder, het zijn eigenlijk ook kudde dieren, maar walvissen, dat zijn ook kudde dieren. Het zijn jonge walvissen die zijn uit de kudde geraakt. Ja. Dat is hetgeen wat ik denk. En als je dus uh, de, de razende bol, dat is een zandvlakte, maar die loopt geleidelijk aan op. En als die vis het water onder zijn buik hebt, en het water gaat rollen bij die razende bol, dan wordt die zo de strand opgedrukt. En zo simpel is dat. Het is een beetje die hydrauliek natuurlijk. Ja, maar de vraag... Dan dan maar af. Ja, maar Ferdinand die, die stelde net een vraag over... Ja, weet uh, ik. Over, over het geluid. Precies. Maar, maar ik bedoel, hoe, hoe zijn ze dus in die Noordzee gekomen? Niet door het geluid. Ze ja. zijn met die kudde weggeraakt. Ja. Het waren geen oudjes, het waren jonge walvissen. Ja. En, en, en ze hebben dan kudde gedrag. Maar ja, misschien is het de stand van al die planeten... dat, dat ze ook nog op mag magnetisch veld hebben gereageerd. Maar als het zo is door het geluid, dan zou het herhaaldelijk gebeuren hier. En het is niet zo. Ja. Ja, of ze hebben gehoord dat ze gewoon in de Noordzee de, de aarde voor het laatste, als laatste vergaat. Dat ze daar ja, het veilig het zijn. Ja, ze het door. Precies, dat zou ook nog kunnen. Ja. ja. ja maar Ferdinand, ik zal even voor de, de luisteraars die net inschakelen... het nog even uh, vertellen. Ferdinand die stelde een vraag uh, of wij als mensen... Uh, met, met bepaalde bezigheden, bijvoorbeeld de proefboringen van boeren... Uh, had hij het over, of, die, of je daarmee uh, de, de geluidsfrequentie uh, uh, uh, kunt nabootsen... die een bultrug bijvoorbeeld hoort, of een walvis... waardoor het uh, uh, bijvoorbeeld zou kunnen dat die, die bultrug dat gehoord zou hebben... en daarop af is gekomen. Dat was een beetje zijn vraag. Hè? Ja, kan altijd. Dit kan altijd, ja. maar dat is een veronderstelling. Dat is het, zijn gaat om, het gaat erom waar, waar zwemmen die vissen, die bulder? En je hebt een hele tocht moeten maken langs, weet ik veel, de golven van Biscayen, het, het, het, het nauw van Calais, Calais heet dat, hè? De, de, de versmalling. Ja. En dan zit hij al in die zandbak. Maar die anderen die zwemmen vooral rond, maar we weten het niet. Ik denk dat je beter naar mevrouw had kan <laughs> luisteren. Die, die hebt, hebt, hebt heeft walvis op schaal. Dus die kan het eigenlijk in het westen weten. Ja, die weet het zeker. Maar ik weet niet of zij aan het luisteren is. Maar als nee, ze luistert... Ja, okay, ik wilde geen veer in de... Oh, dat kan niet bij... Uh, oh, jawel. Een, een veer van de zee En, eh... Uh, ja. nee, maar in ieder geval... Dat, maar ik denk dat, dat die er het dichtst bij zit. Oké. Okay, nou, we gaan even kijken of, uh, of we er toch nog een antwoord op, uh, op kunnen vinden. Ga je nog maar een, een disco op voor... Uh... Mevrouw die jongen, of Astrid dit Ja, nee, vier uur. Hè? Vijf uur over vier, dan gaan we een mooie disco plaatsen uh, okay. voor de draai. Okay. Dank je wel voor het bellen. Ja. We gaan um, naar meneer Kruger. Dag. Uh, ik had een antwoord op het glas wijn van de koningin. Ja. In, uh, in diezelfde uitzending, inderdaad, hoe heurt het? werd ook gesteld dat er zou uh, een soort geheim genootschap zijn royals die het wijnglas uh, met drie vingers omsluit. En uh, op zo hun, ja, om zo hun wijn te drinken. Of het ware, is, weet je natuurlijk nooit. Maar het zou gaan om een heel uh, kleine groep met royals... ...die tot dat genootschap behoren. Mm -hmm. Dat werd ook in die uitzending gesteld. Okay. En dat zou de reden zijn waarom zij hun glas wijn zo vasthouden. Oké, okay. een, een geheime club. Klinkt spannend. Ja, zo werd het gesteld. Oké, okay. maar waarom het dan was dat zij het hoger mogen houden? Nee. Dat werd daar niet werd gezegd? Ik heb niks over gezegd. Nee, nee. oké. Okay. Nee. Maar heb jij toevallig dat boek uh, in je boekenkast staan? Van, uh, nee. nee. Mevrouw ten Haven is het geloof ik. Hoe heurt het eigenlijk? Ja, nee, ik heb wel wat boeken van royals, maar niet... Uh, nee. Niet, of over etiketten... Uh, nou ja, dat is ook een beetje hoe je het zelf uh, aangeleerd krijgt in je opvoeding. Ja. En, uh, dat zat bij mij wel goed. Ja? <laughs> ja, dat was wel... Uh, dat dat gewoon was netjes opgevoed? Wel... Ja, hij komt uit een huisartsgezin. gezin. Oh ja, oké. Okay. Dus dat was... Uh, keurig... Uh, dat was ja ja, ja dat precies, keurig tafels. Ja, ja. ja. Heel, oude, heel heel keurig etiketten bijgebracht. Ja, nou, heb je later alleen maar uh, profijt van denk ik. Ja. <laughs> Oké, okay. meneer Kruger, dank ja. u wel. Graag. Ik ga, ik ga gelijk u zeggen. Uh, uh, 0800-1121, ja, dat is het, uh, het nummer uh, voor mensen die nog een aanvulling hebben... op uh, de vraag over het wijnglas. Waarom mag de koningin en andere mensen dus uit dat geheime genootschap... het glas vasthouden bij de kelk? En hoeven die dat niet bij het steeltje te doen? 0800-1121. Uh, we gaan even naar muziek. Wouter Hamel, as long as we are in love. Nou, zolang we nog in, in, elkaar, in elkaars ogen kunnen kijken en van elkaar houden... dan bestaat de wereld nog, dus dat, dat scheelt dan ook weer een beetje. Um, we krijgen een, een antwoord, volgens mij, van Baghera, die ik net even op de chat sprak... op, het, op de vraag van de vierde koning. Uh, je kunt ook mee chatten hè, via omroepmax.nl slash nachtzuster... Uh, Bagheer, die schrijft, de vierde koning komt voor in het kerstverhaal De Kleine Prins. Een zoon en een van de drie koningen reist met zijn vader achterna en neemt, een, een, uh, neemt speelgoed mee. Onderweg komt hij een aantal mensen tegen die iedere keer een stuk speelgoed kunnen gebruiken. En de prins die schenkt het weg. Gevolg, hij komt met lege handen aan, maar hij geeft liefde cadeau. Oké, okay, nou, geen goud en beren, maar liefde. Maar ja, ja, klopt dit verhaal nu? Ja, misschien dat er toch nog iemand is die zegt... nou, dat klopt niet, of iemand die het kan bevestigen. 0800-1121. Heel interessante vraag. Bestaat er nou een vierde wijze uit het oosten... of een vierde koning, of niet? 0800-1121. Goedenacht, uh, Kees. Dag, Ron. Hallo. Nee. We hebben elkaar nou een keer eerlijk gesproken. Volgens mij wel, toch? ja. Volgens mij wel. Dacht het wel. Ja. Wat kan nee, ik voor maar, je doen uh, vandaag? Ja. Nou, ja. De koningin dat die dat glas zo raar vasthoudt. Ja, dat is wel een beetje vreemd, ja. Want die, die verwarmt dan die wijn met haar hand. Uh, terwijl ze het gewoon met steeltje vast zou kunnen houden. Ja, en wat ik dan... Ook jammer. Ja, wat, wat ik dan gek vind, als je niet op de hoogte bent van die etiket, volgens mij zijn heel veel mensen dat niet. Die denken dan gewoon nee. dat de, de koningin heel onbeleefd dat glas verkeerd uh, uh, staat vast te houden. Ja, maar, maar, maar weet je wat nou het gekke is? Ik heb de koningin al drie keer in mijn leven ontmoet. Doe maar. Uh, gewoon, uh, ja, ik, uh, een keer met een vriendje stond ik daar uh, langs de kant. En nou, die, vond dat, die zei van, well, nou ja, dan komt straks langs rijden. Weet je wat? Die vertrekt dan uit het paleis Noordeinde. En uh, ja, die vond dat eigenlijk niks, maar hij vond het ook uiteindelijk, toen ze langs heeft, vond het wel spannend. Ja. En ik heb er ook een keer bij, uh, bij die calorieën uh, die in uh, Den Haag gezien. En de koning heeft gewoon heel veel rippels in het gezicht. Hij is gewoon heel oud geworden. Oké. Okay. Jammer is dat, hè? Ja. Ja. Maar, maar heb je nog een antwoord uh, op de wijnglasvraag? Of denk je van... Uh... Nou, ja, die, uh, die, stond gewoon, die koningin stond gewoon lekker uh, dat glas te verwarmen met de randen. Ja, ja. Dat is gewoon niet handig met wijn. Want uh, witte wijn die moet je gewoon... Uh... Niet al te warm maken of zo. Ja. Nee, maar ik, ik heb het maar ook wel eens... Als je, als je heel lang een glas, een glas vasthoudt... dan kan het op een gegeven moment zijn... Ja, dan wil je je handen gaan verplaatsen... Ja. want anders staat het de hele tijd op dat steeltje. Dat houdt niet lekker vast, kan ja. het je zeggen, zo'n steeltje. Dus op een gegeven moment, ja, dan ga je andere uh, uh, delen van zo'n glas zoeken... om het vast te houden. Dus ja, op een gegeven moment dacht de koningin... nou, pak, pak ik het even daar vast, denk nee, ik. Nee, maar ja, de koningin heeft gewoon... dat is een keer ook in een van die programma's in beeld gebracht... Dat zij een hele eigen stijl heeft om zo'n glas vast te houden. Ja, ja. Het liefst een beetje zo uh, dat de heel die hand om, dat, om die bovenkant van dat glas heeft. Uh, ja. En uh, ja. Een beetje nonchalant. Ja, een beetje. Uh, <kwijnt> Zoals het niet hoort. Zo, zo heurt het eigenlijk niet. Uh, ja. Zullen we maar zeggen, weet je wel. Mm, zo nou. heurt het niet. Nee, ik weet niet of, uh, of de koningin dat, uh, dat boek in de kast heeft staan. Hoe heurt het eigenlijk? Van mevrouw Tenhaven. Ja, voor mij heeft ze dat wel in de kast staan. Ja, ik, ik vermoed maar het, ook, het wel. ook wel. Ze heeft een hele grote boekenkast, rare, denk ik. Eh, want eigenlijk zijn we al, al een klein beetje de koningin. Want, ja, precies. Uh, liefst, uh, ik, ik ga haar ik ik ik natuurlijk niet de maat nemen. Want ik vind dat een hele lieve vrouw, uh, de koningin. Het, ja. is, het is een ontzettend lieve vrouw, denk ik. Ik, ja. heb, ik heb haar zelf nooit ontmoet. Dus uh, je staat drie nou, ja, miljoen op ik me voor. Ik maar voor de rest, uh, ja. ja. Hm. Oké, okay, Kees. dankjewel. Voor je ervaring. <laughs> <laughs> en we gaan toch nog even verder op zoek naar ja, het antwoord. we gaan lekker verder. Uh... Nee, maar ik, ik, vind het leuk, ik vind het leuk dat je belt. Dus uh, we hebben ja, nu weer okay, in ieder geval okay. uit, uh, uit de eerste hand... Zeg maar, dat de koningin... Nou ja, uh... ik bedoel, uh, jullie hebben nou drie keer de koningin uh, van zo dichtbij ontmoet. Uh, en de ene keer stond ze aan de overkant van die Volvo. En ze zou net instappen. Nou, en dan sta ik daar. Ja, nou ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Fijne nacht, Kees. Ja, en het uh, gaat wel goed met Astrid, want uh, die, nou, die ligt nou in haar bed mee te luisteren. Misschien. Waarschijnlijk wel. ziet zich te verkneukelen van, och, is die Ron ook al verkouden? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ja, ja, ja, Het is één nou grote, even... is, is grote zieke boeg hier. Maar we slaan onze kranig doorheen, hoor. Nee, maar jij bent toch niet verkouden? Nou, een klein beetje. Oké. Okay. Ja, maar, hey, maar uh, ik vind het hartstikke leuk. Ik, ik, ik luister met plezier. Nou, heel goed. Blijf nog even luisteren. Oké, okay, dag, dag, Kees. We gaan naar meneer Zonneveld... Ja, meneer. Goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het is een mooie stad achter de Duinie. Toen maar. Den Haag. Ja, ja. Mooiste stad. Maar uh, ik wel voor een verantwoording. Oh, u, u vertelt niet over uw uh, uh, ervaring met de koningin? Nou, dat heb ik al meer gedaan in het verleden. Die, want dat die ziet u natuurlijk koningin. elke dag voorbij komen. Dat was koning Wilhelmina. <laughs> oh, Oké. Okay. Dat is heel lang geleden. Vertel. Maar ik heb een antwoord op de meren. Wat is meren? Ja. Juist. Nou, dat is een... Uh, een uh, walriekende, bittere, een uh, uh, uh, uh, is dat. Gonghars? Gomhars, ja. Oh, ja. En die werd van verschillende doeleinden gebruikt. Ja. Dat is het antwoord op Miri. En tevens heb ik nog een aanvulling op uh, de volgende over de zogenaamde de wolven. Dus je nou, Dat zijn geen vissen, dat zijn zoogdieren. Maar even, even, wacht even, uh, minister, wacht even. Want uh, uh, kun je dat eten, Meri? Nou, je kan alles eten, maar het lijkt me niet verstandig. Oké. Okay. Het, het is gewoon een hars. Oh, hars. Oké, okay. ik, ik, ik, sorry, ik, ik verstoel je niet. Oké, okay, hars. Nee. Ja, oh, een okay. hash om te roken, maar <laughs> geen wiet, geen nee. has, maar has, okay. hars. Oh, okay. Maar okay. hars met een R. Oh, hars. Oké, okay. hars. hars. oké. En het is bitter. En het, het, het raakt heel sterk. oké. Oh, oké. Okay. Okay. Nou, nu over nou, nou, nou, de naar nou, de Wolvisie, de zoogdieren. <laughs> die dieren die raken van slag door het magnetisch veld dat uh, uh, onder zoveel tijd verandert daarin. Ja, ja. En, dat is, en dat is de reden dat we dus de koers kwijtraken. Ja, ja, dat heeft met de maan te maken, geloof ik, hè? De standen van de maan ja, en de, ja de aarde ten opzichte van de zon, en nee. De en maar... andere planeet waarschijnlijk ook. Maar dat schijnt ook met de stroming te maken te hebben. Dat de, de, de, de stroming van zuiden naar noord, de, de, de warme golfstroming, er is al meer van gewaarschuwd ten opzichte van die klimaatveranderingen... He. dat het van heel veel problemen kan erop gaan leveren. Ja, ja. Want dat houdt natuurlijk wel het ecosysteem in de oceanen in op pijl. Ja, eb en vloed en zo, hè? Ja, nee, dat heeft er niets met te maken natuurlijk. Jawel, toch? Nee. Dat heeft ook met eb dat magnetisch veld te maken. Het heeft te maken met de stand van de maan. Van de nee, ik heb het over de stromingen. De okay. oceaanstromingen. Okay. Nou, die komen we uit en die gaan naar het noorden, naar het noordpool. En dan keer je weer terug naar onderen toe. Koud water dat zakt. Warm water dat stijgt, dat weet je ook al. Nou, en zodoende gaat dat uh, dus circuleren ja, ja. over de oceanen. Dus zo'n zo bultrug is gewoon zo'n zo stroming gevolgd? Nou, nee, door de magnetische uh, velden die dus veranderen onder zoveel tijd. Ja, ja. Want daar organiseren ze erop. Ja. Maar de, de, de vraag uh, die Ferdinand uh, daar straks heeft opgeworpen was ook van... Ja, zou het kunnen dat uh, een bepaald geluid zo'n bultrug heeft aangetrokken? Dat zou kunnen, maar het lijkt me sterk dat het de olieboering is, ja. of de gasboer. Dat lijkt me sterk. Ja, daar moet je wel heel ja. Maar vol, volgens de wetenschapper, ik ben dan geen wetenschapper op dat gebied, maar ik weet toch iets van uh, biologie en natuurkunde af, is dat het te maken met de magnetische velden. En daar oriënteren die wissers op. Ja, ja. Zeker die, zeker die, die, die grote, die ja. grote dieren, dus zeg maar zeggen. Ja. Heb je ze zelfs gezien in het echt? Ja, wel. Behalve in de dierentuin dan. Nee, maar nou, dat is iedere niet hoor. Nou ja, dat als je, je, je daar zo'n dat... groot aquarium hebt. Ik, ik heb ze, nee, dat is volgens mij de enige plek waar ik ze wel eens heb gezien. <laughs> in een aquarium? Ja, ja in zo'n groot aquarium. Uh, volgens mij in Barcelona ja, dat, was en, dat en, or, zo. Dat zijn orka's, dat zijn geen uh, walvisie. Nee. Nee, dat, dat heb ik ze volgens mij wel eens gezien. Nou, ik had toch een vraag als dat mag? Nou, we zitten vlak voor het nieuws, dus dat kan nog even. Ja, zeg het maar. Nou, ik heb het al meegesteld, maar dat was niet uh, aantrekkelijk genoeg voor uh, de presentator, of degene die de telefoon opnam. En dat is het volgende. Ik heb me al jaren uh, verdiept in het jodendom. Ja. En ik vraag me af, uh, iemand die misschien uh, zelf uh, jiddisch is, dat die misschien een antwoord kan geven. Is dat nou een ideologie? Is dat een, een religie? Of is dat ook genetisch bepaald? Ze zijn er bijvoorbeeld mensen getraceerd uit Mozambique, Zuid-Afrika, waar ik ook onder andere geweest ben toen ik vrije, ik heb jaren ervaring. En die hadden dus, uh, genetisch waren die verbonden met de Israëliërs voor de jaartelling. Dat hebben ze dus uh, wetenschappelijk ze, uh, gecheckt. Misschien zijn die drie bestanddelen, misschien is dat een, alle drie een combinatie, wat de joden bepaalt. Ik zou het willen weten van iemand die jullie is. Ik heb jaren geleden een Joodse vrouw gekend, maar dat is al 40 jaar geleden. Dus ik kan het niet meer vragen. Ik heb geen kennissen meer in die kringen. Dus misschien iemand die Joods is dat dit dat kan uitleggen. Ja. Is het een religie? Is het een, een ideologie? Of heeft het ook met genetica te maken? En wil je het dan bij het jodendom houden? Of willen we, of wil je andere religies er ook onderscharen van. Uh... Kan nou, dat nee, genetisch het gaat bepaald zijn. Het staat specifiek in Jooden. Ja, want ja. wat bepaalt nou wat, wat iemand Joods is? Ja. Je kan ook, als je niet Joods bent, kun je ook Joods worden. Ik bedoel, ja. Wat bepaalt dat dan? Ja. Nou, het lijkt mij sterk, maar het zou zomaar kunnen. Want ik, ik heb me er niet in verdiept. Dus uh, nou, 0800-1121. Ik vond het een interessante vraag. Misschien komt er een antwoord. Ik hoop het. Dank je voor het, okay, uh, voor het bellen. Vind... Ja, veel succes met het programma. Dank je wel. Bye-bye. Nou, uh, het eerste uur van Nachtzuster uh, zit erop. Volgens mij leven we nog. Martijn leeft ook nog, zie ik. Tim, onze technicus, ligt ook nog. Nou, we gaan, op, uh, we gaan deze dag uh, gewoon overleven, ben ik bang. 0800-1121, dat is het, uh, het nummer wat je ook nog kan bellen als je overleeft. En met antwoorden voor vragen. Zometeen na het nieuws zijn we weer terug met uh, hopelijk het tweede uur van Nachtzuster. Tot zo.